Het is zes minuten voor half acht in het Caro Radio 1 programma kunt u nu luisteren naar het hoorspel Rollend Materieel, geschreven door Carlijn Stoffels. Regie, Floor Stijn. Hey, kom ik de laat me voor één keer gaan. Ik ben net ontslapen, van jij het nog wel aan, voor je mij bekeur, dan rode duin moet ik fijn stel verlaten. Ze vind hier aan een bom, maar al die handen van mijn maal. Je moet er zachtjes aan weer uit en een groeten aan je vrouw. Applaus! Applaus voor de Intercity singers. Dames en heren, het moment is gekomen dat Pieter de Koning afscheid van ons gaat nemen. Pieter, je hebt veertig jaar bij de spoorwegen gewerkt. En dertig jaar lang ben je hoofd geweest van de afdeling Rollend Materieel. En nu, en nu Pieter, zul je dan je eigen kop zien rollen. En we hebben het geweten. Nuchter als je was, heb je ons behoed voor te grote sprongen voorwaarts. Onze treinen zouden allang op luchtkussens rijden... als jij ons niet had gewaarschuwd voor de beperkingen van de materie. Gelukkig had je er nog net geen bezwaar tegen dat het materieel bleef rollen. Jij, jij was de locomotief van onze afdeling. Een gewaardeerd medewerker... Een trouw echtgenoot en vader. Als dank daarvoor bieden we je deze miniatuur dubbeldekker aan... ...als aanwinst voor je modelspoorbaan. Alsjeblieft. Hartelijk dank. We hopen dat je samen met je vrouw Rienet... ...nog jaren zult genieten van een wat rustiger leven. Lang leven Pieter de Koning. Ja. Hartelijk dank, hartelijk dank, dames en heren. Hartelijk dank. Voor jullie komst. En voor het cadeau. En voor al de jaren dat we hebben samengewerkt. Ja. Het is waar. Ik ben geen hoogvlieger. Ook geen TGV. Een train à grande vitesse die door het land raast. Maar ik heb altijd hard gewerkt en ik bedank mijn vrouw en kinderen voor het geduld dat ze hebben gehad als ik s'avonds, avond aan avond, aan mijn ontwerpen zat te sleutelen. <laughs> en, ja, ik wou het hier maar bij laten. Op jullie gezondheid. gezondheid. Ja, gezondheid. wel. Nee. Ben je al lang? Al een tijdje. Heb je je moeder al gezien? Rinette was in de keuken, vader. Ik heb haar goede dag gezegd. Ze was bezig een tonijn op een schaal te leggen. Of een zalm. Moeder is in Italië. In Italië? Ah ja, ja. Ja, ja, je... je hebt niks te drinken. is een uitstekende witte wijn als je wil. Nee, nee. Laat maar. Straks. Hm? En wat ga je nu allemaal doen? Huh? Oh, de komende tijd. Maar heb ik het nog vreselijk druk. Alles is blijven liggen de laatste tijd. hè? Dus, we gaan eerst met vakantie. Nieuw-Zeeland, Australië. We gaan je tante opzoeken daar. En dan misschien nog een paar weken verenigde staten. Dat hangt ook een beetje van Rinette af. Ze is niet zo dol op vliegtuigen. Nee, dat weet ik nog wel. Die ene keer dat ik met jullie meegeweest ben, zat ze meer op het toilet dan in haar stoel. Misschien huren we gewoon een auto. Ja, zie je. En daarna ga ik eerst eens alles opruimen. Ja, weet toch dat ik aan een boek bezig ben over onze afdeling? Ja, rollend materieel. Oh ja? Mm -hmm. Nee, dat wist ik niet. De laatste keer dat ik je gezien heb, was uh, met Kerstmis geloof. Ja, en toen was je... Wat kerstmis. Waar heb je al die tijd gezeten intussen? Gewoon thuis. Ik heb een paar keer opgebeld naar jullie, maar. Uh... Nee, de weekends, dan gaan we als het even kan naar de bungalow. Nu de meisjes het huis uit zijn... De... Heb je ze al gezien? Uh, meneer de koning. De... Ja. Ik moet weg. Ontzettend bedankt, en we zien elkaar nog wel. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, dag, hè. Dag. en het beste, hè. En tot ziens dan, ja? ja? tot ziens. Ja. Heb je de tuin al gezien? Nee. maar Wilhelmine en Cora heb ik wel gezien door even. Ja. Zullen we de tuin heen lopen? Daar is het rustiger. En we nemen nog glas mee. Ja, Goed. Kijk, ik heb hier een terras aangelegd. Mooi, hè? Heb je daar nog tijd voor? Zo s'avonds, een uurtje na het eten. Nu de meisjes het huis uit zijn. Als we bijgevenen staan, dan moet je ze ook een gang laten gaan. Je eigen dieren. Hier heb ik de rozen gezet. Meer zon hebben ze hier. En de kruiden, voor die net... Zo kan ze er beter bij. Hoeft ze niet helemaal door de tuin als het regent. Dillen. Majoraan. Mooi. De basilicum doet het niet het juist. <laughs> ah. Ah. Al die drukte. Niks voor mij. Je zit je goed, hè? Ja. Zeg, wat doe jij allemaal? Nog steeds je illustraties? Ja. Ach, al nog eens een glas wijn voor, man. Mm? Lekkere wijn, hè? Uit de kelder. Daar. Een wijnkelder in de tuin? Mm. <laughs> ja, ja. Wil je kijken? Ja. Pas op het trapje. Heb je hoge hakken? Die draag ik toch nooit. Hoe moet ik dat weten? Kijk, hier liggen de oudste. Heel wat, hè? Hmm. Ja, deze hier bewaren we. Om wat achter de hand te hebben. Ja, ligt hier voor kapitalen. Oh, wat een ruimte. En zo, nou nemen we gewoon onze eigen fles mee naar boven. Pas op het trapje. Deze heeft Willemien uitgezocht. Je hebt nog meer verstand van wijn dan ik. Als jij nou een kurkentrekker haalde, hè? Was dat goed? Anders erom, je keek me aan, ik draai je om, stapde in. Ik stapde in. Ik kon gewoon alles krijgen, maar nooit je zin. ik voor kennelijk bij jou, en ja, daar is die wissel ik me eindelijk vervrij van de angst dat ik niet altijd alleen zal blijven, ja. dank je. Ik ben even naar de muziek blijven luisteren. En René dacht dat het te fris werd buiten. Ze denkt dat ik een oude man geworden ben, nu ik met pensioen ga. Maar zo vlug gaat dat niet. Daar komt ze nog wel achter. Proost. Proost. Je zit er wel waard achter. Het is bij een Hm. Je denkt toch niet dat ik geen wijn meer kan drinken nu ik 65 ben? Daar merk ik nog helemaal niets van. Heb jij Nico nog gezien de laatste tijd? Al twee jaar niet. Oh, zo lang alweer. Dus, uh, dat was serieus. Ik bedoel, het was niet zomaar een ruzie. Er was helemaal geen ruzie. Nee, natuurlijk niet. Zo'n verstandige jongen. Heb je spijt. Ik vond hem buitengewoon geschikt voor je. Vooral. Ja, dat weet ik Ja, oh, dat weet je. Ik heb me niet met je leven bemoeid toen je eenmaal volwassen maar was. daarvoor ook niet, en, zo, en, vader. En, en ik weet nog dat ik tegen je net zei... ...die Nico, dat is een geschikte man voor Marleen. Verstandig. Knappe kop. Ik heb dat niet tegen je gezegd. Om... Omdat je je niet mee wil bemoeien. Oh. Je hebt het wel tien keer gezegd. Ik vind het niet erg als mijn eigen vader... Ik heb tegen die net gezegd. Als ze die laat gaan, jij hebt hem toch? Of heeft hij? Dat is moeilijk te zeggen. Ik kon daar niet meer tegen. Die stem. Stem? Ja, he. dat is leuk om te zien, ja, maar... Ik moest ook nog naar hem luisteren. Ik heb niet alleen ogen. Die ogen van je zal ik nooit vergeten. Je zat op de poos, zo klein was je nog. En je keek maar. Je keek met grote ogen naar, naar je moeder. En naar mij. En je bleef maar kijken. En toen wist ik al dat je zou gaan tekenen. Ja, dat heb ik ook gezegd toen. Hè. Je moeder. Maar zij vond natuurlijk dat je muzikaal was. Je hebt nooit iets aan muziek gedaan, hè? <laughs> ik wist het wel. Nee, maar ik kan wel goed luisteren. Nee, ja, Nico. Als hij praatte, was het altijd op dezelfde toon: zo dof, zo vlak. Als hij zei: Ik hou van je, dan was het. Dus dat het... deed hij toch? Dan klonk het net alsof hij vroeg of het eten al klaar was. En omgekeerd. Op het laatste werd ik er gek van. Altijd diezelfde sombere vlakke toon. Of er een barst in de klankkast zat. De woorden deugden wel, maar... De muziek... Niet idiot. Dat is je moeder. De muziek deugde niet Pieter, zei ze. De muziek past niet bij de woorden. Dat heb je van haar. De muziek past niet bij de woorden. Jarenlang heb ik voor haar gezorgd. haar opgewacht naar de concerten. Hard gewerkt om geld te verdienen. Omdat ze niet zonder geld komt. Niet zonder geld en niet zonder haar viool. Ja, daar was ik verliefd op geworden toen ik haar zag spelen. Maar als een slechte baard. Dan kastte het en smelte het. Nou ja. Dat is voorbij. Maar jij? Hm? Jij hebt dus helemaal niks geleerd. Net als je moeder. Ik heb echt mijn best gedaan vak geleerd, een aardige verstandige vriend gekozen die geen muziek speelde. En ook niks anders. Net als jij. Ten slotte heb ik tegen haar gezegd, Marianne. Jouw muziek past misschien wel bij de woorden, maar het wijsje bevalt niet. In de tekst even mee. Je drinkt te veel. Mm. En, en toen ik er net tegenkwam, heb ik haar gevraagd of ze ook iets speelde. Dan zijn ze. En dan spelen we nog ze. Samen. Hoewel ik de laatste tijd toch wel iets minder in vorm ben. Doe jij nog iets aan sport? Sport? Ja, ik, oh, ik heb geen kans gehad bij je fatsoenlijk op te voeden. Kon je niet meenemen, dat wou ze niet. niet. en Cora. Willemien roeit. Hm, wedstrijd. We gaan wel eens kijken. Altijd in de prijs. En Coras zwemt. In de weekends gaan ze trainen en wedstrijd spelen. Die net vindt dat jammer, maar ik zeg altijd tegen haar... als ze op eigen benen zaten. Ja, Pieter! Oh. Je kunt niet de hele tijd in de tuin gaan zitten op je eigen receptie. Dat kun je niet doen. Iedereen vraagt waar je bent. Ja, ja, ja. ja. Maar, eh, ik kom eraan. Ga je mee, Marleen? Ja. Je die, groep? die groep? Oh, de bank. Ja, die ken ik. We spelen op het jubileum van onze afdeling. Of op het jaarfeest. Dan... Ah, ik weet dat niet meer. Ik weet niet fijn van muziek, maar ik vond het wel aardig. Hoezo? Zo, hè? Meneer, meneer de koning, mag ik even? Ik, ik wou een foto maken bij uw cadeau, bij de dubbeldekker, weet u? Ah. Fijn, fijn. Is dat uw dochter? Ja. Een van de dochters, geloof ik. Ja, ja. Blijf helemaal staan, hoor. Als u nu even uw hand wilt uitsteken en daarheen kijken... Ja, dat wordt voor het personeelsblad, begrijp u. Dan kunnen de mensen zien wat... De... Ja, nog één. Dank u wel. Hij is mooi, hè? Huh? Wie? Je kijkt niet eens. Natuurlijk kijk ik. Ik kijk altijd. Je kijkt niet naar de trein, bedoel ik. Oh, de trein. Ja, hij is mooi. Treinen hebben je nooit zo geïnteresseerd. Ja, maar je bent ook een meisje. En vergeet niet dat ik altijd mee moest treinen. En het zo heet Ja, dat vond je moeder ook. En hield haar handen op haar oren. En heb je die fles meegenomen uit de tuin? Hè? Of, of staat die daar nog? Hier. Oh. Je wilt nog een glas zeker. Ja. Zie je er tegenop om met pensioen te gaan? Oh, nee, helemaal niet. Heerlijk, al die vrije tijd. Ik heb nog zoveel plannen. Natuurlijk, je hebt altijd vol plannen gezeten. Weet je wat, zei je dan. Maar Link, ik heb vrij, we gaan iets leuks doen. En dan gingen we naar de nieuwe A-hop kijken. Maar wat is een A-hop, papa? Vroeg ik dan. En dan leidde je het precies uit. Ik weet nog hoe we bij de overweg stonden. Je had me van de fiets getild en je zei... Nu moet je heel goed opletten, Marlentje. Want dit zijn halve spoorbomen. Automatische halve overwegbeveiliging. Ahop. Hm. Ik herinner me het niet. Maar ik wel. Hm. Ik was boos omdat we alweer naar zo'n stomme trein moesten kijken. Maar je wou altijd mee. Ik wou jou wel zien, oh. maar die treinen niet. Dan zag je me helemaal niet meer. Je praatte wel tegen me, maar ik begreep er niks van. Toen ben ik weggerend naar de spoorbomen toe en er onderdoor gedoken. En jij gooide je fiets neer en bende achter me aan. Ik dacht dat het een spankje was. Tot ik de trein hoorde. voelde bijna. Je had me net op tijd weg. Ik hoorde het nog terug En daarna... een ontzettend pak slaag. Ik sloeg je nooit. Doen wel. Doen wel. Maar je weet het niet meer. En daarna... heb je me niet meer meegemaakt. Ik ben weggegaan. En altijd als ik voor spoorboom sta te wachten... en ik kijk naar het roodwerk. dan denk ik daar Ik ben nog steeds niet dol op treinen. Nico wel. Die was tegen auto's. Heb je ze zelf uitgenodigd? Die groep. Hm? nee. Nee, dat heeft, dat heeft de directie gedaan, geloof ik. Maar ik heb ze wel op het idee gebracht. Oi, oh, dus je kent ze niet persoonlijk? Jawel, je jawel. Je Als oh, ze gaan spelen, zullen we gaan zitten? Ah, oh, ah. Oh. Ik vond het toch prettig om weer eens... Alleen. Wat? Oh ja, natuurlijk. Heel prettig. Ik moet weer eens onder de gasten geven. Die net wordt vast ongeduldig. Waar kijk je nou zo naar? Ik... Ik kijk altijd. Ja, jij kijkt altijd. Maar niet altijd zo, hè. Die blik. Ik weet nog dat je zo... Och, dat heb ik al verteld, geloof ik. Ik word oud. Met tennissen kan ik duidelijk niet meer... Ik zag je staan... In de handen verder... Ik me aan... Draai je om en stap in... Ik stap in... Ik kon van alles krijgen, maar nooit... Je zin. Maar alleen... Tennissen zijn. Oh. Daar keek je naar. Je rijden. Zij aan zij. Ik word kennelijk bij jou. En ja, daar is die wissel. Mijn eindelijk te vrij. Van de angst dat ik niet altijd Alleen zal blijven. Leuke jongens, hè? Tijd alleen een de schulk en nog iets vermee. En aan einde komen alle treinen weer samen. En een stipje zoals jij de één van al die ramen. Raar... Leuke muziek, ik zei, tegen jij gezien, oh, hij lacht als hij zin, wie hij, maar ik denk je. Er is er maar één bij die zin? Oh. Ik bemoei me niet met die dingen, dat weet je. Als de kinderen eenmaal volwassen zijn... Een muzikant. Dat is het ergste van het ergste. Een acteur is nog beter. Of een dichter. Muzikanten. Alle harmonie die ze kennen, bewaar ze voor hun muziek. De rest is... Disonante, valsgekras. Precies. Ja. Maar de momenten van harmonie... Als je nou één keer per dag zo'n glimlach kan zien, die stem hoort. Eén zinnetje per dag. En dan heb je toch geen televisie meer nodig? En de rest van de dag. We werken natuurlijk. Net als nu, maar iets geïnspireerder. Nou, als jij op zo'n rantsoen kunt leven. Ik niet. Glimlachjes en stemmetjes. Hoe is mijn glas? Als ik even niet oplet, dan halen ze mijn glas weg. Als is voor niks geweest. Leven, dit is... Ja, Rinette is een goede vrouw voor me, maar alleen. Dat weet ik. Mm. Het verbaast me dat het uithoudt. Ja, lach er maar om. Weet je wat een goede combinatie is? Nou. Niet die violen en watervalletjes van jou. Wa watervalletjes? Maar mooie stemmen dan. Glimlachjes. Donkere, glinsterende ogen. <laughs> Complimentjes. Zwart haar. Bosjes bloemen. Mooie vingers. Piano hangen. Daar. Viool. Zie je wel? Viool. Ik had haar gewoon moeten verbieden om mooi te spelen als jij erbij was. Jij bent de heks. <laughs> nou ja, het is wel overdreven. Hè? Al die romantische ideeën van haar. Oh, oh nu weet ik weer wat ik wil Samen tennissen. Ik vind het best voor mijn paard tennissen. Als hij maar... De kosten dienen. Samen. Het huishouden regelen. Oh, De krant lezen bij het ontbijt. Urenlang niks zeggen. S'avonds doorwerken. En weten dat er niet gezeurd wordt. Gewoon alles in orde. Geen poespas. Geen... Ja. De dagelijkse routine samen. Ik weet het wel. Dat weet ik wel. Denk maar niet dat ik hem nooit mis. Nico, bedoel ik. Maar ik wil niet terug. Ik hou het niet vol als het, als het er niet zo af en toe even is. Een mooi geluid. Mooi woord op de goede toon. Een blik, zo af en toe. Maar het hoeft niet vaak te zijn, maar nooit. Nooit, Het is te weinig. Zo iemand als ik wil, die bestaat niet. Iemand die zo af en toe heel even alles mooi maakt. Moeder kon dat. Je moest er drie jaar op wachten en dan duurde het een minuut. Ja, precies. En dat is te weinig. Er moet ook gewoon... Er moet ook brood in huis zijn. En de huur moet betaald. Iemand moet de zaak aan het rollen houden. Jij kon dat. Net als je net. Je was nuchter en praktisch. Ik dacht dat je op mij leek. Maar dat doe ik ook. Dat doe ik ook. En ik heb het geprobeerd. Ik pak nog een glas wijn voor je. <lacht> glas wijn. Dank je. Dank je wel. Ik heb nooit iets voor je kunnen doen, Marleentje. Je moeder en later... Ja, ik heb geprobeerd je. Ik, ik wou dat het kring geslaagd was om je duidelijk te maken... Ach, laat oh, dat allemaal maar En laat die verdomde gast ook maar. Als ik één keer met mijn oudste dochter wil praten. We gaan gewoon zitten. We houden een goed gesprek. Dat hebben we dat. toch net niet gedaan. Al het licht is, Kan er altijd nog één komen. Dus ik blijf nog maar wat staan. Voor de geopende bomen. Ja. Dit jaarlijk is gedoofd, kan ik al altijd nog komen. Ik ben klaar bij het spoor, door de mist loop de droog. Gaat niet meer Er is nu dag en nacht verkeer Laatste vrij Hoe kan ik nog zorgen Dat ik je haal Voor de eerste morgen Laatste vrij als jij weet Hoe lang ik jou Al heb ik Hmm, dat moet er een cent nummer van ze zijn. Die nachtrijden, die rijden nog niet zo lang. Om precies te zijn vandaag op de kop af. af. Oh, sorry. Het niet dat je naar me luistert. Heeft hij zijn betovering nu al verloren? Dan gaat vlug. Ja, het is jammer. Maar ik moet me nu toch met mijn gasten gaan bezighouden. Ja, ah, en... dat is oké, okay, hoor. Ik vermaak me wel. Ik moet ook zo weg, trouwens. Niks van, meisje. Ah, nee, niks ervan. Je gaat nog helemaal niet weg. Nee. Ik heb je lang genoeg van je gasten weggehaald. Hè? Ik zeg goeiedag, tegen... Nee, je gaat mee. Waar gaan we naartoe, vader? Ik zal je voorstellen aan je zanger. Wordt het de honger naar het station? We mee. met het treinen tegelijk naar het perron? Wij nee, liggen aan de horizon. Tot zover het hoorspel Rollend Materiaal door Carlijn Stoffels. U hoorde de stemmen van Jeff Byrne, Janine Schevenels, Emmy Leemans, Walter Cornelis en Oscar Versijp. Muziek Henk Stoffels, techniek Tony van der Ende, geluidsregie Luc Vierendeels, regie Floor Stijm.